Joop, heel groot kunstwerk hier op straat, op de markt, met heel veel kindjes. Net zijn waren ze er wel, maar ze zijn nu weg. Waarom zijn ze weg? Jullie kwamen eraan en ze liepen er allemaal tussendoor. Ja, allemaal voetjes, Ja, okay, meneer. Ze, kwamen, ze liepen allemaal weg. Die engert willen we niet ontmoeten. Nee. Wilt u niet een stukje tekenen meneer hier? Op de, wilt u niet een stukje tekenen? Uh, kan ik niet. Dat kunt u niet. Uh, kan ik niet. Volgens mij wel getekend. He? Moet je kijken hoe mooi jij je vrouw hebt getekend. Ja, dan kan ik, dan kan ik, dan kan ik je tekenen. Nee, lukt dat niet. Nou, lukt niet. Dat ja, dan kun je wel. Je vrouw zegt het ook. En als je vrouw nee, zegt dat zegt dan je kunt, dan kun je het. Dan weet je toch? Nee. Hey. De oude, oude tuin. Maar er is al heel wat gemaakt en zo hè. Ja. Uh, wat is bijzonder tot nu toe? Wij hebben ook een tekening gemaakt, maar dat stelt niet veel nou, voor. Wat maar... bijzonder is, oh dit kindje was leuk. Oh, die was leuk. Het is, het is een zoontje van uh, Randy Hoekwater of Bleekwater. Oké. Okay. Randy, die zanger. Ja, ja. Dat, dat, was, was... dat was een leuk spontaan melkje. Maar die heeft dus talent zo te zien. Nee, nee, die was leuk. Die was, was leuk. O, was leuk. Ja, maar uzas. talent, zit talent tussen. Talent. Nou, nou, nou. We nou. <laughs> maak even een rondje, want we zien die ja, allemaal ja, kunstwerk. Ja. Ik vind dit wel een hele mooie, een gebroken hart Zal zo met Valentijn kunnen. Dat is leuk, ja. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat, dat zei ik van, maak maar groter, grote, maak maar een gebroken hart van. Want dat was een... een, een ja, een, een buitenlands kindje Vond okay. ik wel leuk, ja. ja. ja dat er kan het... een reden hebben hè, waarom dat getekend wordt. Ja, <laughs> ja. ja. ja, ja maar dan moet je, daar heb ik nou onderhand geleerd om mee op te passen. Je kunt niet zomaar een flap uithangen, want dan daar heb je soms moeite mee. Onder. Wanneer komt er weer zo'n actie? Want nu is die vandaag, uh, maar uh, ja, in de toekomst. De niet. Dat weet ik niet meer. Ik, ik laat, ik, ik, voor mij is het nou dit seizoen afgelopen. Het is okay. genoeg geweest. Het is niet klaar. Ik ga nu uh, voorbereiden voor, uh, voor mijn lezingen. Oké, okay. en wanneer beginnen die? Uh, ja, het is nu oktober, uh, november of zo, voor een maand. En ik ga vier lezingen achter elkaar houden en dan zie ik wel weer hoe het verder gaat. Het gewoon, ja, de uh, wintermaanden komen oh, eraan ochtend, in elk geval. Kijk, leuk, ik heb ook het Valkenburg. Oh, dat maakt niet uit. De, deze maand moet ik in Valkenburg moet ik, uh, moet ik bij uh, de oude, uh, de dochter van Zeezicht vroeger. Die is nu 14 of 15. En dan moet ik op school, uh, doe ik het ook op rol. En dan doe ik ze wat ervoor. Uh, zeg ik ze allemaal... Uh, Tel je botert met elkaar op, hè. en dan heb je 5, 6, 7, dan hou je van blauw. 8, 9, 1 hou je van rood. 2, 3, 4 hou je van geel. En dat klopt dan altijd. En dan, heb ik, dan kunnen ze aan mijn hand eten, die kinderen. En dan was He, helemaal naar Valkenburg? Ja, ja, dat is dus Joop Verhagen op tour. Dat, dat, dat, dat heb ik tien jaar geleden ook gedaan, of vijf jaar geleden, bij zo'n zo zo uh, zo school-examertje. Uh, ja. En dat is, dat is toch wel leuk hoor. Dat was, toen, de valken was echt leuk. Ja. Toen was het zo van. Uh, naar het rand zag ik helemaal onder acrylverf. Hè? En toen kwam mijn schoollerenares. Uh, ik zeg: uh, waar, waar heb je, je warm water? En ik keek ze aan en ik pak ze beet. Knuffel ze. Ophouden, huilen. Verdriet, het is over. En ik begon met een partij aan Janke Zeg, Het was negen maanden geleden de man overleden was. Dat ik dat, dat, dat zag. Ja, ja, ja. Hij, hij, hij is goed. En toen, maar, toen kun je zien hoeveel. Dat het mentaal doet bij mensen als ze een opsteging geven. Ja, dat, ook... dat deed ze zoveel effgens huilen. Ja. De laatste reis. En toen was het. Goh, het was bedankt me zo. Ik denk nou, dus ik ga lekker naar Valkenburg toe, als hij mij opkomt halen hè, de dag van tevoren. Want dan moet ik in het hotel slapen. daar. Ja. Want ik kan ik allemaal niet betalen. Dit is ja. schoon. Gewoon... Maar dat doen ze voor jou als artiest. Dat doen ze voor mij, hè? Maar uh, heel veel succes nog vandaag. Hopen dat er nog een stel kindjes komen. Want hij staat helemaal vol. De ja. foto's kunnen we in elk geval bij ons al op de Twitter zien. Oh. Ja, ze waren wel vroeg erbij vandaag. Ja. Om één uur half, één begonnen meteen boem, boem, filmpje, filmpje, filmpje hier en dat soort dingen. En nou is het even rustig, gelukkig.